De gesponsorde deelnemers lopen 40 kilometer en hebben in totaal bijna 200.000 euro opgehaald. De wandeling begint bij de Erasmusbrug en gaat via Delft en Rijswijk naar Den Haag. Burgemeester Abutaleb van Rotterdam geeft het startschot. Het weer. Vannacht is het op veel plaatsen bewolkt met plaatselijk een beetje regen en de temperatuur daalt naar een graad of 7. Overdag is er meer bewolking en in de middag en avond zijn er enkele buien bij maxima rond 17 graden. Dit was het Zandvoort heeft het.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 You <laughs> Assim als me mata, ai, als je te pego, ai, ai, als je delícia, delícia me maakt, me ai, als je me ai, als ai, je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 I'm the only one. Tussen 3 en 5. De grootste heers van Europa.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 Ik hoop je ieder maar ik kan veel beter zwijgen Oh, ik kan veel beter zwijgen scooby doo -A. Ik kan zingen van geluk, want als ik niks probeer, dan kan er ook niks stuk Wil je daar een nacht bekijken tot ik alles van je weet Met alle mensen, gelijke mensen die ik toch vergeet Wil je allemaal laten rennen tot je ook iets in muziek Wil je je van leren kennen, maar misschien wil jij dat niet What happens to that body is a private show Stays right here, pri private show I like a untamed, the I'm high pain Tolerance bottoms up when it's champagne My life, on my humble, then we hit bang with the girl, we get insane Hey, I you were wild one. proud.